Moet je luisteren. Het vroegste dat ik me kan herinneren. over het ontmoeten van de koninklijke familie. zijn theepartijs op Sandringham. toen ik 11, 12 jaar was. Ik kwam daar te paard. Oh. daar zou je dat mens hebben. Rolof, jij doet ook je mond open hoor. Je laat me niet alleen daar. Ga ga maar lekker in de keuken zitten. Ik kijk hier naar de film.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 even zo'n kamertje laten zien. Ja, is goed, ja. Kijk, hier is de keuken, maar eh, daar moeten we nou niet zijn, hè? Kijk, hier. Dit is zijn kamer. Ziet u? Nou, Benny wil nou wel helemaal op zijn eigen, maar als ik niet redt, dan kan hij altijd hier terecht, hè? Kijk eens, mooie opgeslagen ramen En eh, stromend water. Ja.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 De benzine is duur vandaag de dag. Als ik u nou eens ophaal? Als ze ons huis ophaal, Wolof. Uh, laten we het er maar eens over hebben. Hè? We kijken wel. Mijn andere zoon, Bart. Dat is een heel andere jongen. Heel anders. Kijk, daar staat die Bart. Leuke foto, hè? Die zit in zaken. Benny kreeg altijd op zijn donder van hem. Bart won altijd. <laughs> Typische winnaar, hè, Bart? Dat heeft hij van mij. Wat voor zaken doet u zo? Auto's. Hij verkoopt auto's. Geen tweedehands, hoor. niet meer. Ja, Japannetjes. Leuk spul, Japannetjes. Ik rij zelf. Ook Japans. Ja, hij heeft Bart geregeld, Dat Tje. Er wat anders dan, Benny. Bart. Weet u wat me zo verbaast? Dat u, dat u helemaal niet informeert hoe het met hem gaat. Dat is toch best belangrijk voor u? Dat hoef ik ook niet te vragen.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 Malle. Maak me nou eens open. Wat is dat? Dat zijn gelukspoppetjes. Brengt geluk. U kent die dingen wel, hè? Ja. Gelukspoppetjes. Moet ik hem mee? Kan je ergens neerzetten? Die Chinees zegt, zo'n poppetje brengt absoluut geluk.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 Wel gelijk. Dat komt nooit meer goed met hem. U zag hoe aardig ik was, er was een cadeautje meegenomen. Waarom begon u over wonderland in godsdienst? Waarom zal ik niet over wonderland beginnen? Wat krijgen we nou? Hij was daar dag en nacht. Dat leek mij niet zo'n tactische zin. Ik weet precies wat ik wel en wat ik niet tegen hem kan zeggen. Dat weet ik precies. Mevrouw Ten wint u zich nog niet zo op. Met Ben alleen heb ik dan moeilijk genoeg. Hier ben ik dan, meneer Ten Pas, U heeft me gebeld.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 Maar als je normaal bent zoals ik, dan val je nergens onder, nergens. Ik praat met de maatschappelijk werkster. ik beloof het. Beloofd is beloofd? Jazeker. Zou u mij een plezier kunnen doen? Zegt u het maar. Kunnen wij samen niet even ergens om lachen? Om lachen? Hoezo? Dan snapt de Rolof er niks meer van.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 Ha ha ha ha ha ha. Dit was de derde aflevering van Achter de Gordijnen. Drie episoden uit het leven van de mensen aan de overkant door Dick Walda. Meneer Tenpas werd gespeeld door Piet Reumer. Mevrouw Tenpas door Willy Bril. Benny door Bart Reumer. En Simone Duinhof door Gerry Mantel. De regie had Ad Leup.